is vroeg nog in de meun, en guster is of lucht. De eerste fiets deur de stad, de eerste rokke kucht. De radio die kredelt, ik heur dat ik niks heur. En deur t gedien krop de eerste licht, maar doe best er van deur. De nacht de is nu eerlijk, of licht het soms sami Zo so koud als to bimie bist, zo so lang lang. Zonder die Zo waren de die Zo koud als de hoogste wind Als ik die zuigen Nog eens zuigen Toch nooit Toch nooit vind Het is nog maar een paar zal leek me maar Nog zo ver Wie lang door in ons steentje En nou is gewoon een berg. Wat nou is gewoon weer meun En het is is alweer koud Kamperen of kruperen Zo wil je langs omhoog. Geluiden van de eerste trein Die sliesten door de stroten Ik mok maar thee en ben alleen ik zit in mezelf te broden. Een klok die luidt en knitter In het matglas van mijn deen. Kooltheepot zie ik kom op de kop ik brief van homo's hangt. De nacht de is nu eerlijk of licht het zom zo koud als tobimie, best, zo lang, lang zullen die. Zo wavende die nodem, zo koud als de wind. Als ik die zuigen nog eens zuigen toch nooit, toch nooit vind. Doch nu het wind.